Maar misschien willen je het nog eens doen en doe het dan op een briefje met een doorslag. Zie. Ja. Oh, appelflappen! Mm. Schandelijk! <laughs> vandaag belangrijke dingen. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik heb al iets geprobeerd. Maar toch wel zeus, veronderstel ik. Ja, dit zijn Zeeuwse appelflappen. Dat zie je wel, dat had ik al voorspeld. Pots wist hij hoe hij had moeten reageren. Hij had tegen balk moeten zeggen. Hé, hey, heb ik dat nog niet opgegeven? Dat is niet in orde. En vervolgens had hij het rustig voor de tweede keer aan mij denk ik, moeten opgeven zonder verder een woord van te maken. Het was dat hij dat niet eerder had bedacht. Komt lekker. Ja. Wacht even. En jullie krijgen er ook nog ponyzuiker op. Wat oh, ja. oh. <laughs> mm. oh, heb je eigenlijk op je bakt? Gesneden met scheren. Mm. Ik ben dit weekend op een wandeling gestoken door een klein insect. Mm. Door een mugs mm. uh, Dat heb ik niet kunnen determineren. Mm. Mm. Waar heb je gewandeld? Mm. Mm. Het is dom lekker zien. Ja. Ja? ja? Het is inderdaad weer heel bijzonder zien. Ja, ik zo lustig hebben al pap van. pap. -pap. <laughs> maar langs de schrijft. ...van Woerden naar Woerdense verlaten oh, Mooi. Nou, het is inderdaad heel mooi daar. Hebben jullie nog gewandeld in het weekend? Wij zijn op de fiets naar Schardam gereden... ...en toen door de Beemsel terug. In Eedam zaten twee mannen naast ons op het terras van het Damhotel... En die vroegen zich af... ...of het water in de gracht met Appen en vloed op en neer ging. Automobilisten zeker. Oh, Als ik niet gedacht. Dat binnen de vijf minuten. Oh. Maar het is zo... Als je overal kunt komen zonder er iets voor te doen, wordt het een grote bende in je Zoals in het hoofd van Meijerink. Daar zit toch helemaal niks in, zeker. Meneer Meijerink heeft heus wel aardige eigenschappen, <grijg> wel. Ook eigenaardige trouwens. Laatst vertelde hij dat hij Ludi Jong wel eens tegenkomt. Ja. En dat hij hem dan groet, uit respect. omdat hij laatst op straat zijn oordeel heeft gevraagd over de reet van Israël op Entebbe.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 Dan moet je opstaan. Um, uh, wie wil er nog een appelvlak? Ja, ik vind ze werkelijk heerlijk zien, maar ik heb aan één genoeg. Nou, ik wel hoor. Mm. Ja. Kom, even hier. Dat is het? lekker, Dank je. Zaterdag we op de Duitse Gracht. En daar hoeden we een jongen. En een vrouw vragen waar het Frans verkeersbureau was. Dat wist ze niet. Wat weet jij toch, zei Evelien. De jongen was alweer doorgelopen. Ik ren hem achterna en ik zeg... U zoekt het Frans verkeersbureau Dat is net de andere kant op, op de Prinsengracht. Hij keek me ongeïnteresseerd aan. De jongen in een zwart pak, een zwarte das. Oh! Zei hij. Toen die tegenwoordig. gewoon door. Gaat jullie? Ja. Ik denk dat hij gewoon die vrouw wil aanspreken. Die vrouw is veel ouder. Hm. Je bedoelt dat jij alleen een jongere vrouw zou aanspreken? Maarten heeft nou juist gezegd <tie> dat hij niemand zou aanspreken. Hm? Nee, inderdaad. Zoiets schokt me. Manda, pak even een stoel. Dan kijken we even naar dat verzoek om inlichtingen over de verschillende typen eggen in Nederland.